De politie in Friesland heeft twee mannen van 20 en 21 aangehouden... die ervan verdacht worden dat ze vrijdag een nepbom... bij het station in Wolvera hebben neergelegd. De twee werden opgepakt na een buurtonderzoek en na het horen van getuigen. De hulpdiensten zetten vrijdag de omgeving van het station af... naar de vondst van een pakketje dat op een explosief leek. Later bleek het te onschuldig te zijn. Vermoedelijk was het een uit de hand gelopen grap.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 Het is een prestigieuze baan, vicepresident van de Verenigde Staten. Maar ook wel misschien een beetje een ondankbare. Als het maar in de schaduw van je baas en met een beetje pech... haal je zelf nooit het Witte Huis. Ook met een beetje geluk. Frans Verhagen, journalist en Amerika-deskundige. Jij kent alle vice-presidents, alle VIP's, vanaf de eerste John Adams tot de laatste Joe Biden. nummer 7. Nee, Je gaat het me toch niet over horen, hè? Ach, dat is tevoren. Heb je een favoriet? Van de vice Ja. Boeg, oh, dat is een moeilijke... Uh... Ja, John Gardner, die zei van... Uh, dit, dit ambt is niet meer waard dan een emmer warme pis. Ja. <lacht> die wist precies, precies waar het op, op aankwam. Uh, uh. Nou, zo meteen hebben we het met jou over de rol van vicepresident. En er zitten er heel wat, uh, wat uh, mooie paradijsvogels tussen. En uh, ook wel een aantal die... Uh, nou ja, dat ga jij zo meteen vertellen. Die president zijn geworden. Die president die, die, die zijn kennen geworden. We beter. Ja, die kennen we beter. En ook wel een aantal die het, uh, die het maar lastig hadden... omdat het contact tussen hen en de presidenten uh, uh, zeer mini en dan. Ik zit je eens opgeschreven met een atoombom. Dat uh, ja, was natuurlijk. Kan zomaar gebeuren? Kan zomaar gebeuren. Daar Dat zometeen. En we hebben het zo meteen over MySpace. Um, je weet wel dat social networken, jij het nog lukt. Ik ken het nog wel, maar ja, <laughs> het, ik snap ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen het niet meer kennen. En het is op sterven na dood, maar het is nu gereanimeerd. Het is een soort eigenlijk een tweede versie van. Hè? Jij, ja. jij gebruikt het al? Ik gebruik het al, een klein beetje hoor. Ja. Dat is mooi. De vraag is: gaat MySpace er weer bovenop komen? Want het, het voor mij was het een beetje zoals met hives: van nou ja, forget it. Daar wil je niet meer bij horen. Ik doe niet meer aan het gesprek zo meteen, maar nee. ik ben het daar niet mee eens. Jij bent het daar niet mee eens. Nee. Danny Mekic, onze internetexpert, die gaat vertellen of het nog iets gaat worden met MySpace. Volg ons op Twitter, dat kan. Namelijk gewoon being in today. Heel makkelijk. Today is Topics. Luc. Nou, we beginnen maar eens met die rail bij de lokale omroepen van Amstelveen. RTV Amstelveen, zo heet die zender. En daar is dat dus ruzie. Een hoogoplopende ruzie binnen lokale zender RTV Amstelveen is gisteravond geëscaleerd. De politie moest zelfs langskomen op de redactie om de boel te sussen. De hoofdredacteur heeft slaande ruzie met het bestuur van de vrijwillige zender... over de inhoud van programma's en de toekomst van de zender. Kortom, bnn vara toestanden daar in het Riske Amstelveen. De hoofdredacteur, Peter, heeft een meningsverschil met het bestuur. En dus wilde het bestuur dat hij weg zou gaan. Maar Peter zei, no way. Ja, er is een uh, al wat langer lopend conflict tussen hoofdredactie en redactie. Zou tv hier uh, ten dele vertegenwoordigd uh, op de redactie uh, en het bestuur en uh, in deze gesteund door het PBO. En dat heeft uh, geleid tot een uh, ja, kleine escalatie... in de zin dat het bestuur uh, vandaag de politie heeft ingeschakeld... om mij uit het pand uh, te krijgen. En veel vrijwilligers stonden ook aan zijn kant. Ook die wilden dat Peter gewoon in het pand zou blijven. Omdat Peter dus niet weg wilde, want wij wilden hem ook niet laten gaan. We hebben ook een spandoek blijf van Peter af. Omdat wij hem niet kwijt willen. Met 60 vrijwilligers zijn we en stagiaires. Ja. Toestand! Politie in de toko, lurig spandoekje erboven... koppig bestuur, koppige redactie. De sfeer is om te snijden daar in Amstelveen. Hoe liep het af? Ja, een lang beraad en bemiddeling door de politie... heeft de hoofdredacteur besloten per vrijdag op te stappen. Hij oh. nou, had geen zin om een nachtje in de cel door te brengen. Ook een aantal medewerkers heeft gezegd op te stappen. Ja. Ja, oké. Okay. <lacht> nou ja, dan gaan we naar Lord Laren. Gisteren werd daar de eerste schaatsmarathon gehouden. en was echt een prachtig feest, hè. Maar vandaag was daar ineens een hele andere kant van die... Schaatsmedaille. vanmorgen werd het feest toch een beetje getemperd... voor de ijsmeester van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Gezien is Van Ieren. Goeie avond. Ja, goeiedag. Want uw ijsboor... die is verdwenen. Ja. Ah. Ja. Ijsboor, waarmee die ijsmeester de hele dag gaat in het Ijsboorden, is dus weg. Er is ingebroken in de kantine... en nu is het ding verdwenen. Ah, wat is, wat, is wat is er gebeurd? <lacht> nou, ze hebben <lacht> het ingebroken in onze kantine... En, uh... Daarbij is er mijn uh, bolmachine gestolen. Ingebroken, na het feest van gisteravond. Ja. Wat is er gebeurd? Dat, dat vroeg je net ook. Ja, er is ingebroken en uh, de bolmachine was weg. Ja. Ja, dat is jammer, want die boor, die hoorde gewoon echt bij de ijsmeester. Nou, ik weet niet of die dagblad van noord lees, leest... maar daar stond ik in als uh, de James Bond van Noord-Laren. En de James Bond is zijn pistool kwijt. <laughs> <laughs> <laughs> die zal zo binnenkort wel weer opduiken in de onderwereld. <laughs> Ze kennen niks mee, We ik hem uh, maar niet initiaal erop gezegd. <laughs> <laughs> Mr. <miss> <Mister> Bond. <laughs> James Bond. Ik dacht gewoon dat ze kuzinus. het. Op drie, een nieuwe trainer voor Bayern München. Pep Guardiola, de oud-trainer van Barcelona... gaat vanaf het nieuwe seizoen leiding geven aan de ploeg van Arjan Robben. De nieuwe cheftrainer wordt op 1 juli Pep Guardiola... die een driejaarsvertrag had. heeft. In Duitsland is blij gereageerd op de komst van Pep. Volgens de voorzitter van Bayern is het een aanwinst voor het Duitse voetbal. Dat was een zwarte nacht. Ik kan me daar nog zeer goed aan Ja, natuurlijk ben ik dolblij. Guardiola is echt de aller, allergrootste trainer ter wereld. Ik bedoel, hij heeft Messi groot gemaakt. Hallo, dan kan je echt wel wat. Toen ik hem voor het eerst sprak, was hij heel aardig. Ik stelde mij echt op mijn gemak. Super lief. Samen hebben we filmpjes op YouTube bekeken van de wedstrijden van Barcelona. En als we dan per een beetje kwelde van opwinding... dan veegde Pep dat van mijn mond. Hij is echt een held en niet alleen op voetbalgebied. Ik heb al eens gedacht, als ik kan kiezen tussen mijn vrouw of Pep Guardiola... dan kies ik voor mijn vrouw. Zodat zij de kinderen van Guardiola kan baren. Het begint in het nieuwe seizoen die Pep... We gaan het sporen op voor nummer twee. In Brabant was het namelijk hommels daar. We gaan semi-live naar een verslaggever in een Brabantse stationshal. Goedenavond, waar ben jij? Ja, ik uh, versta je goed op dit moment. Het is hier heel druk. Er staan ongeveer uh, 100 mensen hier bij uh, de informatieborden in de centrale hal... ...van het station in Breda en ja, niemand kan een kant op. Wat ik hier nu zie, ja, is eigenlijk alleen maar, rijdt niet. Den Haag, Zwolle, Venlo, Roosendaal, Utrecht, uh, dat is dan nog. vertraagd Den Haag, nee, rijdt allemaal niet. Mooi waren er dus. En rond Breda waren reizigers een half uur tot een uur langer onderweg... ...door een wisselstoring. Veel mensen kwamen dan ook niet aan op de plek van bestemming... ...en moesten hun race afbreken. Nee, dat gaat echt helemaal niet lukken op dit moment. Hoe lang sta je hier al? Ik sta hier nu al vanaf half acht, dus... Uh... Ruim een uur? ja. En ik uh, ga niet langer wachten. Want aan de buitenkant zie ik ook mensen staan De wachten in de sneeuw. Er worden bussen ingezet, maar daar ga je geen gebruik van maken. Nou, ik uh, heb vaker met de bussen van mijn nes uh, gerezen als er iets niet uh, reed. En ik weet daarvan dat dat echt een drama is, omdat het gewoon super druk is. En het duurt heel lang, dus... Uh... Ja, rond half tien waren de problemen weer voorbij en konden de Brabanders hun race weer voorzetten. Ten slotte nog het belangrijkste nieuws van de dag. ga er even goed voor zitten, want dit geloof je bijna niet. Sylvie en Rafael zijn hebben bij elkaar. wonderen bestaan. Een paar gele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Sylvie van der Vaat en haar Rafael, ook wel Silra genoemd, of Rafsi, die zouden gaan scheiden. En nu blijven ze toch bij elkaar. Yes! De liefde overwint alles. Evert, welkom. Brekend shownieuws. Ze zijn weer bij elkaar. <laughs> Sylvie en Raphaël, ja. Het is, een, het is een, een, een opzienbarend nieuws wat er uit Duitsland komt. Dat Sylvie inderdaad in de gala zegt. De Duitse gala. Van ja, we gaan het weer proberen. Dat is toch wel een, 14 dagen na het nieuws dat de breuk bekend werd. Toch wel opzienbarend jongen, jonge. Ja, jongen. Jonge. Opzienbarend, maar daarom niet minder waar. Sylvie en Raphaël gaan dus niet scheiden. Ik ben echt zo gelukkig, zegt ze. We willen het weer met elkaar proberen. Vertelt de voetbalvrouw in een Duits magazine. Ik hou nog steeds zoveel van Raphaël. Prachtig. Maar wat zouden de motieven kunnen zijn om uh, weer een verzoening te proberen? Nou ja, er zijn er vele. dat ze nog van elkaar houden. Dat is de voornaamste misschien. Maar aan de andere kant, <laughs> je ziet toch ook dat het voor beide carrières niet heel goed kan zijn om uit elkaar te gaan. Als je zo'n droom huwelijk gehad hebt. Ja. Dus al met al je reden genoeg om te zeggen van nou, we gaan 2013 uh, toch weer samen in. Ja, Schitterend. De liefde. Love, laboel, lieben. Rafael en Sylvie van der Vaart wat? hebben verrast kennis genomen van de berichtgeving in de Duitse media. Welke melden dat Sylvie ze hebben verteld dat zij en Rafael... en wieder niet aan anderen willen verzoeken. Nou, ze hebben goed contact met elkaar, schrijven ze, wat mede in het belang is van Damian. Maar van een hereniging, en daar komt hij, is geen sprake. Nee, is er dan geen Cupido? Waarom toch? Is het dan echt over? Het zou toch ook niet doen. razen als... Je met elkaar bent, en je werkt toe naar een situatie waar het niet lekker gaat, en op een gegeven moment neem je dan die beslissing samen, uh, en dan ben je een paar weken uit elkaar, en dan besef je eigenlijk pas echt wat er aan de hand is. Ja, ja in, inderdaad. Uh... Winsten? Inderdaad. inderdaad. De, de geest is terug in de fles, en laten we hopen dat ze samen ergens op uitkomen, <lacht> dat het echt goed blijft, dat ja. het stel. Laten we hopen. We <lacht> kunnen alleen maar hopen. <lacht> meer kunnen we niet doen. Meer kunnen we niet doen. Meer kunnen we niet doen. Laatste woorden waren. <lacht> Tot straks weer, ik moet ik ben nog even ja. ja. We zijn al nou klaar mee, ja. Doei. Doei. Frans Verhagen hier, Amerika. Kenner, goedenavond Frans. Obama kwam vandaag met die aanscherpingen voor de wapenwet. Je wordt het net al uh, vrij uitgebreid in het journaal... dus daar hoeven we niet al te uitgebreid meer over te hebben. Dat scheelt. De belangrijke man achter die wet is uh, vicepresident Joe Biden. En ik weet niet, zag je hem, heb je hem zien staan ook? Daar achter Obama stond Ja, ja op... toen hij toen Obama ja. wat tekende met al die kindertjes eromheen. Met al die ja. lieve kindertjes. Er stond daar breed te lachen. En... Zag je er nog ouder uit dan hij al is. Ja, nou, luister even mee. Let me begin by thanking uh, our vice-president Joe Biden... Uh, for your dedication, Joe, to... This issue for bringing so many different voices to the table. Thank you, Joe Biden. Ja, nou, ze zag er zo dat? oud uit. Zo. Ja, goed, de brave man is 70 of 72. Precies. dat mag ook wel. Ja. We het, ik heb het vandaag met jou over de rol van vicepresident. Want het zijn het een beetje de kneusjes of, of betekenen ze ook wel wat? Zometeen meteen uitgebreid duiken we in het verleden. Maar eerst even over Joe Biden. Mm -hmm. Want hij is natuurlijk specifiek gevraagd door Obama om dit te doen. Waarom hij? Nou ja, omdat hij vicepresident is. En hij heeft hele goede contacten in het congres. Hij is 32 jaar senator geweest, dus hij kent veel van de mensen daar in de senaat. Hij weet hoe je deals moet maken uh, in het congres. En hij fungeert zo'n beetje als uh, liaison, noemen ze dat, uh, verbindingsman. En hij kan dat veel beter dan Obama. Want van Obama, Obama weten we ondertussen dat hij dat niet leuk vindt. Hè? Hij vindt het niet leuk om, om mensen te duwen en armen om te draaien. Nee. En Joe is daar heel goed in. Dus ja. hij heeft Joe op pad gestuurd om uh, het werk te doen. Joe kan met iedereen, hè? Dat is een beetje... Zijn Joe die slaat iedereen lekker op de rug. Die slijmt een beetje. En die zegt van, nou, ik heb je echt nodig. En, en, en misschien dat hij ook een bruggetje weggeeft ergens. En nog een stadion en nog wat. <laughs> Hè, zo moet je deals maken. ja. Nee, zo dat, gaat dat. dat zeg je geëgstereerd. Is dat zo? Nee, het is zo. Ja? Ja, nee Lyndon Johnson, dat is zo. Lyndon Johnson, de man die, die het meeste gedaan kreeg in, in het congres in de jaren zestig, was die president. Die was bereid om allerlei dingen weg te geven. Om mensen over te halen. Om voor zijn burgerrechtenwetgeving te stemmen. Ja, maar Biden staat er onbekend dat hij... Hier hier en daar wel eens. Uh... Nou, zo, zo staat in ook al niet bekend. Maar zo worden deals gemaakt. Ja. En dat moet je weten. En dan moet je ook met gemak mee kunnen omgaan. Obama kan dat maar niet. Maar had, had niemand anders dan Biden dit voor elkaar kunnen krijgen? Nou, dat zou ik niet zeggen. Uh, maar waarom niet zou je, waarom zou je niet Biden sturen? Het belangrijkste man namens de president. Het is natuurlijk een teken van Obama. Ik neem het super serieus. Maar... Nee, het super serieus. Ja. Maar het is ook weer lastig om nee te zeggen tegen de vicepresident. Het is toch iemand die gekozen is door alle Amerikanen. En uh, ja. ja, die republikeinen die, uh, die moeten dan dus inderdaad de vicepresident op zijn gezicht laten vallen. Nou, dat is ja, goed, dan ja, maak ja, je die jij, moeilijker. Jij zei, jij zei net eventjes uh, voor de, tijdens de plaat van. Obama heeft dit heel slim gespeeld. Nou ja, zover slim gespeeld. Uh, kijk, Obama wilde dat er wetgeving komt. over, over die, uh, om die wapens control. te beperken. Ja. Dat is lastig, want de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, republikeinen, die laten zich door de, gun, de, de wapenlobby de wet voorschrijven. En die zullen tegen alles stemmen. Nou, Obama heeft nu en maatregelen voorgesteld, maar ook een nieuwe wet. Dan zullen de Republikeinen wel tegenstemmen. Dat betekent dat er niks gebeurt... Maar als Obama niks had gedaan, was er ook niks gebeurd. Dus nu steekt Obama en zijn nek hij uit. Voor gek natuurlijk. Nou, nou ja. ja, goed, dan, had hij, dan hadden mensen kunnen zeggen... van ja, maar je bent president en je doet er niks mee. Dus nu zegt hij van, nou, ik wil dat er iets gebeurt. Ik vind het belangrijk. Er staan, de meeste mensen staan achter mij. En dan moet het ja. congres maar nee zeggen. Maar over, over, een heel, over een heel aantal punten hoeft niet gestemd te worden. Want nee. dat zijn alleen aanscherpingen van al bestaande ja, wet. en die doen dus ook niks. He, bedoel, het zijn het betere controle van mensen met een geestelijke uh, handicap. Uh, een betere controle van de vergunningen. Uh, ja. En niet het verkopen van wapens of van die gunshows waar helemaal niemand gecheckt wordt. Dat zijn een soort, een soort kermissen waar wapens te koop zijn. Uh, maar dat is allemaal bestaande wetgeving. Ja. Wat je echt moet hebben is die half automatische geweren. Die moeten weer van de straat en af. En dat moet gewoon door het congres? Dat moet door het congres gebeuren. En het congres, de republikeinen, die hebben nu de taak om nee te stemmen. En dan kan Obama tegen de bevolking zeggen van, Jongens, ik heb het geprobeerd. Ik heb mijn nek uitgestoken. Maar het komt er niet door, denk jij? Komt, nee, ik denk niet dat het doorkomt. Nee. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Hij heeft het wel geprobeerd. En het is de schuld van de republikeinen dat het niet ja. gelukt is. Precies. Dat de, zo wilde het niet op papier. Ja, juist. Zometeen de rol van vicepresidenten in Amerika. Met uh, mooie verhalen. Wie was nou jouw lieveling? Zei je nou? John Gardner. Ja, John Gardner. Ja, jaren 30. Die ook zo meteen. Maar eerst Adèle. This is the end. Houd your breath and count to 10. BNN Today op Radio 1. Frans Verhagen die is hier nog bij me. Amerika-kenner en journalist. Uh, we hebben het zo meteen over of de rol van vice-president... of dat maar een ontzettend hondenbaan is. Is dat zo? Nou, ik zal hem wel hebben. <laughs> het kan nog. Je bent nog niet te oud. Nee, ja. <laughs> Maar we je, bent natuurlijk... je bent toch no, een beetje het lulletje op Capitol Hill... wachten tot de president doodgaat. Of er zijn natuurlijk ook wel mensen die er iets meer uitgesleept hebben. Nou ja, er zijn, er zijn, mensen, die, er zijn mensen die gewacht hebben tot de president doodging. Er dus, ja. is er eentje die gewacht heeft tot de president aftrad, ja. Nixon. Hoe, hoeveel procent gaat er ongeveer dood? Nou, 20, 20 25 procent. Dus ja, je kans dus... als vicepresident. Dat ja, <laughs> is, nee, nog is, best is wel niet zo gek, uh... hoor. Dat zometeen. meteen. Volg ons ook op facebook. Facebook.com slash het sociale netwerk MySpace, daar hebben we het over. Dat presenteerde gisteren met veel bravoure haar metamorfose. Nou, dit, uh, die, dit netwerk, je kent het misschien nog, MySpace. Het was voor muzikanten, het is ook voor muzikanten, voor muziekfans eigenlijk. Het moet uit het slop getrokken worden, want uh, de populariteit van MySpace loopt al jaren dramatisch terug... Wij vragen ons af of dat kan. Kan een sociaal netwerk een tweede leven gaan leiden? Komt, komt het er nog bovenop? Ons internetorakel, Danny Mekic, die is hier om het uit te leggen. <laughs> Denny, goeiedag. Hey jullie, goeiedag, Goedenavond. Hey, heel, heel Even een hele een korte opfriscursus. Want ik moet eerlijk zeggen, ik zat dit voor te bereiden vanmiddag. Toen dacht ik, ja, jeetje, wat was het ook weer, MySpace? Ik... Ja, ja, nou ja een hele goede vraag natuurlijk. MySpace is in 2003 ontstaan. Uh, je moet weten, Facebook was toen nog helemaal niet groot. Helemaal niet uh, iets waar iedereen lid van was. Dat was, uh, het was. MySpace was echt iets voor de artiesten. De underground, subcultuur, daar kon je met je fans communiceren. Mensen konden naar je muziek luisteren. Je ja. vertelde dat je geweldig bent. Uh, en in 2005 uh, tot 2008 was zelfs MySpace het best bezochte sociale netwerk ter wereld. Uh, dat is eigenlijk nog maar een paar jaar geleden. Ja. Yeah. Maar ja, toen, uh, toen kwam Facebook. Ja. En uh, Facebook heeft april 2008 MySpace ingehaald. En sindsdien, ja, MySpace, daar hebben we niet zo erg veel meer van nee. gehoord. Ze zijn ook van 1600 medewerkers teruggegaan naar 200. Totdat Justin Timberlake, uh, we weten allemaal, die man die heel veel geld verdient met heel veel dingen. <lacht> uh, afgelopen september had besloten, dit moet anders, dit kan anders, dit ga ik ook anders doen. En hij heeft MySpace gekocht. Uh, en hij wilde opnieuw weer leven blazen in het sociale netwerk. Ja, gaan we het zo over hebben. Um, MySpace inmiddels geloof ik op plek 215 van best bezochte sites ter wereld. Nou, niet dus, niet goed bezocht. De vraag is dus waar ging het mis? Dat vroegen we ook even aan Cheert Bomhoff, de zanger van Voist. Oh, best wel gek op Voist. En dat was een van de eerste Nederlandse <laughs> bands die ooit op MySpace stond. Geleidelijk aanmerkte je gewoon dat je het, dat je het zelf minder ook ging gebruiken om bands te checken. Dat er gewoon andere dingen voor kwamen. Twitter is nog sneller, want je zet het in, uh, in een paar leestekens zet je het erop en, uh, en ik heb al jaren niet meer aan MySpace gedacht ik heel eerlijk ben. Nee. nee, want even voor de duidelijkheid Danny, het was natuurlijk niet alleen voor beroepsmuzikanten, hè? ik bedoel eigenlijk iedereen uh, die, die iets met muziek had, al, al heb je drie keer op een tamboerijn geslagen, dan zette je dat op MySpace en dan... Ja. Nou, sterker je... nog, het was juist misschien ook wel iets voor beginnende artiesten. Hè? Ja. Want dat was natuurlijk, we hebben nu YouTube... en als, we, als er iets nieuws is, dan gaat dat allemaal via de sociale netwerken. Ik bereikt ons dat wel, maar dat had je toen niet. En MySpace was dus ook echt één van de grote kansen eigenlijk... als artiest zijnde, juist als je nog niet bekend bent, om door te breken. Ja, um, ja er, zijn en ook, dat MySpace... er zijn ook geloof ik wel wat artiesten echt doorgebroken via MySpace. Absoluut, absoluut. En dat is ook weer wat ze heel graag willen in de toekomst. Alleen ja, er is wel één probleem nu. En dat is dat Facebook 1 miljard gebruikers heeft... Uh, dat MySpace niet meer gebruikt wordt. En dat is dus waarom ze die hele ja, rehabilitatie hebben gedaan. Like, ze hebben de hele site opnieuw ontwikkeld. Maar ik weet niet of dat nou de oplossing is. Hoor. Nou, ik heb net even gekeken. Het ziet er wel strak uit. Moet ik Mooi, zeggen. He? Ja, heel strak. Ja, en ik, Luc liet nog even de oude MySpace zien. Toen dacht ik: Oh, lijkt op Hives. <laughs> dus wat dat betreft, uh, de, het ziet er goed uit. Maar, maar waarom twijfel jij? Nou kijk, uh, je kunt een hele mooie site hebben, net als dat je een heel mooi appartement kunt hebben. Maar het wordt pas gezellig als er mensen zijn en als er borrelhapjes op tafel staan en als er gesproken wordt. En er zit gewoon ja, geen hond meer bij MySpace. Er zit gewoon helemaal niemand bij MySpace. Nou op zich kun je natuurlijk altijd proberen een nieuwe website te starten en dan maar te hopen dat het gaat werken. Maar wat ik al zei, we zitten op Facebook en waar de gemiddelde internetter die dus op Facebook zit... vooral naar kijkt op MySpace is wat heeft MySpace pas Facebook niet heeft, want mensen worden een beetje moe... Hè? dat hoorde je cheert net ook zeggen uh, in het gesprek... dat hij zei, ja weet je, Twitter is sneller, Facebook zitten meer mensen. We willen uiteindelijk mensen bereiken en artiesten willen mensen bereiken... dus ja. daar moet MySpace aan werken en of je dat nou doet... Maar, ja, maar, je, maar, hele... maar hebben ze dat nu gedaan? Zit er iets in waarvan je denkt, ja, daar zijn, daarin zijn ze beter dan Facebook? Er zitten heel veel mooie dingen in. Wat ik heel. Maar het is persoonlijk, dat is meer een smaak. Wat ik heel gaaf vind. Is dat, er, dat de foto's heel groot worden afgebeeld. Dus als je een foto uploadt. Dan zie je niet zo'n klein dingetje verschijnen. Ja. Groot. Ja. De zoekfunctie is mooi. De basis van MySpace. Is dat je gewoon begint in te toetsen. waar je naar op zoek bent. En terwijl je hem intoetst. Uh, verschijnen daaronder. alle resultaten die die vindt. En het gaat vrij snel. Dus gewoon intoetsen. wat zoek je. En MySpace vindt het er bijna. Nou, de vormgeving is prachtig mooi. Wat ook gaaf is. Is als je uh, geen account meer hebt. of je wachtwoord... Bent. Je kunt gewoon met één druk op de knop... lid worden op basis van je Facebook-profiel. Dus dat is heel gaaf. En het is een soort ja, Spotify... want je treft er heel veel muziek aan. Uh, maar er is... Ja, er gebeurt nog weinig. Hè. Er zijn weinig actieve gebruikers, Dat is een nadeel. Het is traag. Maar is, het niet, het, gewoon, is het niet gewoon besmet? Ik bedoel, Hive is besmet. Die komen, die zijn geloof ik ook met een restyling bezig. Maar daar hoor ik ook niet hele goede dingen van. Maar is het niet... De naam is besmet... ja, verzin iets anders. Maar dan komt niet met hetzelfde terug. Nou, op zich heb je gelijk. Maar er is natuurlijk één scenario waar we het niet vaak over hebben, maar wat wel zou kunnen gebeuren. En dat is wanneer een andere site met meer gebruikers nog meer besmet raakt. Bijvoorbeeld Facebook. Ah. En ik denk persoonlijk... dat MySpace en dat zou hives ook moeten doen... toch stiekem rekening houdt met de mogelijkheid... dat Facebook over een paar jaar niet zo populair meer is... dat we doortrekken, dat we iets anders willen... dat er een beveiligingslek ontstaat, wat dan ook. Ja, en dan zou MySpace zich natuurlijk wel op kunnen werpen... want we kennen MySpace als die site die ooit zo groot was. Ja. Het ziet er mooier uit dan Facebook. Ze hebben geen zwarte bladzijden... nog wat betreft privacy en dat ja. soort dingen. Dus dat zou wel eens kunnen gebeuren dan, hoor het wachten is dus tot Facebook in elkaar stort. <laughs> Danny je dankjewel. Exit Holland. Exit Holland. Voor iedereen die dacht dat we hier in Amsterdam gezeik hebben... met de aanleg van de Noord-Zuid-Metrolijn. Nou, het kan altijd veel erger. Kijk maar naar Rome. Daar houdt de oude beschaving de moderne stad nog elke dag tegen. Lisette Pater, goedenavond. Lisette Pater? Ja? Goedenavond. Goeden. Hi. Wat ja, is er, goedenavond. Wat is er aan de hand in Rome? Ja, ze zijn met het aanleggen van een derde metrolijn bezig in Rome. Het zijn er niet veel, al drie metrolijnen, nou, de twee bestaande zijn er niet veel. En het aanleggen van een derde is heel moeilijk, omdat er onder Rome eigenlijk het, vooral het centrum nog een complete stad ligt. Dus je kunt niet zomaar even gaan graven. Nee. Want je vindt van alles. En nu is er iets gevonden? Ja, ja, dat is al een tijdje geleden, maar het is nu uh, geopend. Je kunt het nu ook zien. Um, er is, uh, dat is bij Piazza Jats Dat is echt midden in het centrum. Um, is een, daar wilden ze dus een station aan gaan leggen. Yeah. Maar daar hebben ze een heel groot uh, uh, um, een atheneum gevonden van keizer Hadrianus uit de 2e eeuw. Yeah. En dat hebben ze uh, ja moeten opgraven en. Uh, ja, we moeten zorgen dat het toonbaar is. En Ze hebben daar dus niet doorheen kunnen graven. En maar dus, uh, het was onbekend dat daar een van een, een, een, een, een auditorium, geloof ik was ja. Het? Ja, dat? Dat ja. dat audi auditorium daar lag, dat was niet bekend? Nee, dat was niet bekend. Nee. nee, Ze weten natuurlijk wel dat er onder Roma nog een heleboel dingen liggen, maar wat er precies ligt, daar, daar moet je voor gaan graven eigenlijk. Dus dat wisten ze uh, niet. Nee. En, en het is ook niet zo dat de Romeinen tegen elkaar zeggen, joh, we hebben genoeg opgravingen, graaf maar lekker door, die metro moeten ja. komen. Nee, dat zeggen ze inderdaad niet. Nee, nee. Dat, dat zeggen ze niet. Dat, dat ja. lijkt me ook de reden dat er maar zo weinig metrolijnen zijn in Rome. Ja, dat is ook precies de reden. Ja. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook geen parkeergarages ondergronds of, of amper. Want dat is ook een probleem uh, ja, door uh, dezelfde reden. Oftewel, de oude beschaving houdt de nieuwe tegen. Ja. Precies. <laughs> ja. ja. En uh, hoe gaat het nu verder, dat, dat die metrolijn komt er dus ook gewoon niet? Nou, die metrolijn komt er wel, duurt een beetje lang. Uh, ook de andere redenen. Um, ze weten nog niet wat er met die geplande in- en uitgaan gaat gebeuren met dat station dat ze daar wilden maken. Men weet het nog niet. Uh, ze zijn er een stapje voor stapje mee bezig. Ze zeggen geplande opening 2018. misschien. Ja, dat kennen we. Geplande opening. En bij ons is het wat? 2038 inmiddels, zoiets. Oh, okay. <laughs> <laughs> nou <ja>. Lisette Pater, <laughs> voorlopig nog maar twee metrolijnen in Rome. Sterkte ermee. Dankjewel. Ja, dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half tien met Renate Evers. Anorexia-klinieken behandelen steeds meer jonge patiënten. Er heeft zich zelfs een meisje van acht gemeld. Inmiddels is 40% van de meisjes die in een anorexia-kliniek worden opgenomen... jonger dan 14. Dat komt mogelijk doordat anorexia steeds sneller wordt vastgesteld... en doordat kinderen steeds meer bezig zijn met slank zijn.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 Of schaats jij niet? Nou, ik schaats wel maar niet ah. op de grachten. Gewoon een allemaal, nou Ja, Omdat het op Loosrechtse plassen of zo veel toffer is, toch? Nou, nou, zo s'avonds. Uh, ja, dat de kan de me, me wel voorstellen. Is wel ja, dat is ook, leuk, heeft ook wel wat. Dat het kan me, is me wel, wel voorstellen. Leuk. Ik ga een keer met je schaats. Gezellig. Uh, Sylvie en Ravo, uh, het koppel over wie de laatste weken meer geschreven is dan, uh, nou ja, welke wereldoorlog dan ook, geloof ja, ik. meer geschreven dan geconsumeerd. Ja, <laughs> <laughs> zo, zo, zo meteen uh, alle sleeves aan deurt en de Frans vragen. Amerika-kenner is hier. Um, we hebben het over vicepresidenten en wat ze zoal doen tegen de verveling. Als ze maar een beetje zitten te wachten totdat de ander doodgaat. Dan Quayle, vicepresident onder Bush. Oude Bush. Uh, Oude Bush, die heeft ooit een ontzettende fout gemaakt. Ken je dat verhaal? Ja, die, moest, uh, die liet een jongetje potato spellen. Ja, die stond in... in wat gebeurde er? Nou, hij stond in de klas en hij moest uh, weet, weet ik, veel lezingje houden voor ja. schoordieren van een jaar of tien, twaalf. Hij zei tegen een jongen, schrijf je even potato op. En toen deed die jongen keurig. En toen zei van, ja er moet nog een E achter. En die jongen zei, nee, moet er moet helemaal geen, geen E achter. En toen zei hij, ja, moet er moet wel een E achter. En toen zei hij, nou, oké, okay, Mr. Vice President. En toen zet hij er een E achter. Maar het was dus een hartstikke fout. En dat was tekenend voor die Kweil. Want dat was een, uh, nou ja, stelde niets voor. Dat was een uh, niet zo slimme man. Hoe komt zo'n man aan dan terecht. Ja, die oude Bush die wilde eigenlijk niet iemand naast zich... die uh, de eer van hem kon stelen. Ja. En, en die had gewoon iemand genomen in ja, dit wit. Ja. Maar dat gebeurde wel vaker, toch? Ja, dat, dat, dat gebeurde dat werd wel, wel ja, vaker. En dan hoop je, dan dan je maar dat die president niet doodgaat. Ja. Want dan wordt zo'n kwil president. Moet, ja. moet je niet in denken. <laughs> zo meteen meer over vicepresidenten. Maar eerst de Today's Tweets. Uh, Sylvie en Rafael. Nou. ja, Het is trending, kun je niks aan doen. Ondanks dat het niet feest niet doorgaat. In Fona Sports die zegt Rafael van de Vaartwet uh, tijdens... Uh, 2,5 uur durend verzoeningsgesprek met Sylvie na 60 minuten gewisseld. Jordi die zegt die Rafael en Sylvie namen nou de witte stop wel erg serieus. En JP wil weten of die Helene van nu wel of niet moet afbellen voor Rafael. Kortom, laat het even duidelijk weten aan de Twitter mensen. En natuurlijk ook trending topic, hashtag natuureis. Blauw Jan zegt de eerste rondjes zijn weer geschaatst op het natuurijs. Mooie ijsvloer bij de ijsbaan in Vroombos. Eben Wennemars, die zegt, mag dan wel de snelste sprinter ter wereld zijn geweest... maar na 100 ronden merk ik daar weinig van. Hashtag schaatsen, hashtag ik ben blij. Hij deed mee aan die marathon in Haaksbergen. Hij won niet. Christijns Groeneveld won dus. En ook Mariska Huisman ging als eerste over de streep. Dan op amateurniveau verder. Lars Goeres uit 1995. Die zegt, heerlijk getraind op de Akrummer ijsbaan. De beste ijsvloer in jaren. En zo zijn er echt honderden mensen die hun ervaringen delen. Je kunt het volgen via hashtag Natuurijs. Ik kan niet wachten nu. Ja, lekker kijken, lekker schaatsen. Ik zet er tegenwoordig op, hè? Op schaatsen? Ja. Het is niet op schaatsen. Ja. Oh. Oh. Call you up in the middle of the night, like a firepower down in my way. You were there like a blowtorch no burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep.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 Hoor je met runaway train. Uh, nieuws: De schaamluis sterft namelijk uit. En wel door de populariteit van de Brazilian wax. Sinds 2008 is er in Australië zelfs geen vrouw meer met schaamluis gezien. Omdat vrouwen daar dus massaal voor kaal gaan. Maar wat wij ons nou afvroegen is hoe ontstaat een schaamhaartrend eigenlijk. Nou, we volgen het aan seksuoloog Wil Berghuis en kapper van heel bekend Nederland. Marie van der Ven. Je ziet gewoon bij heel veel mensen dat, er, dat ze er inderdaad gewoon echt helemaal kaal zijn. Dat wordt meestal in gang gezet hè, door een aantal uh, initiatiefnemers van zo'n nieuwe trend. Trend om het zo maar eens te ze zeggen, die gaan dat dan doen. Wat invloed een beetje van, uh, vanuit Amerika komt, daar heb je een uh, vegiling, zoals dat heet. En uh, daar wordt natuurlijk uh, ja, heel veel aandacht besteed aan het schaamhaar. Zelfs dat er inderdaad gewoon uh, kraties worden gedaan, printjes tekst zelfs, het gaat heel ver daar. De meeste mensen volgen een trend. Die zien dat en die denken van nou wil ik er een beetje bij horen. Dan, uh, dan is dat misschien ook wel aardig als ik mijn ze even helemaal afga. Scheren, want ik, ik zie dat veel meer. Ik lees daar steeds meer, veel, veel meer over. En uh, soms uh, hoor ik ook van mensen: van, hé, hey, die hebben dat ook gedaan. Nou, wil ik erbij horen, dan zal dat een norm zijn. Dus dan moet ik dat ook maar gaan doen. En natuurlijk wordt daarover gesproken. En dat is natuurlijk in Nederland natuurlijk een vrij nuchter land. Maar ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat het schaamhaar natuurlijk wel goed verzorgd wordt, natuurlijk. Hè? Mijn naam is Jan Heemskerk. Ik ben vagina van huis uit vanwege mijn verleden bij Playboy en mijn heden bij voor Him Magazine. En ik ben natuurlijk van de tijd dat je al blij was dat de maar niet uh, onder de wikinie. Lijn kan uitpiepen, zou ik maar zeggen. En toen had je ook nog vrouw met haar onder de oksels. En ik weet zelfs nog iemand die haar op haar benen rustig liet staan. Zoals elke trend denk ik ook dat het met scheren van schaamhaar dat dat ook verandert. Een trend is nooit blijven. Wat ik gewoon heel erg belangrijk vind is, we hou het bij, goed geschoren... En laat gewoon niet alles groeien. Het kan gewoon niet meer aan deze tijd. Lammeteel heb ik het liefst van onder uh, glad, zeg maar. In het, uh, in het gebruiksoppervlak, zal ik maar zeggen. Uh, en om te bewijzen dat ze meerjarig zijn, een mooi streepje op de Venusheuvel. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. En nee, we hebben het er niet over hoe dat bij ons zit. Dat doet alleen maar Thijs van Nieuwkerk. En dat interesseert ons. Verder van elkaar geen barst. En ook de luisteraar niet. Frans Verhagen in de studio. Amerika-kenner, journalist. Frans, we hebben het over um, vice-presidenten. De vraag is, uh, ben je nou gewoon een beetje uh, het lulletje op Capitol Hill... die wacht tot de presidenten dood bij neervalt? Of heb je ook daadwerkelijk nog wat, wat macht en wat invloed? Um, jij weet alles van uh, vice-presidenten. En ook alles van gewone presidenten. Van vroeger en van nu. Eerst even twee quotes van vice-presidenten. Ja. Dat was jouw favoriet. Hè? Mijn land heeft in al zijn wijsheid... Is een andere. Mijn land heeft in al zijn wijsheid voor mij een van de meest onbetekenende baantjes opgedoken... die ooit in de geschiedenis van de mensheid zijn bedacht. Ja, dat was de eerste vicepresident al, John Adams, John die Adams. dat meteen al zei. Die had meteen al doordat <laughs> hij niks met... te betekenen. <laughs> en John Gardner, de running mate van Franklin Roosevelt, die zei... De vicepresident, die zei van... The vicepresidency is not worth more than a bucket of piss. En Emmer pis. Zoveel was het ongeveer waard. Ja, en die het... had nog het vervelende verschijnsel. Die is acht jaar vicepresident geweest. En die dacht na acht jaar: van nou, dan gaat die Roosevelt om met pensioen. Dan kan ik kandidaat worden. En verdomd, die Roosevelt die ging nog voor een derde termijn. En daar stond John Gardner. Ja. En die is maar teruggegaan naar Texas toen. Goed, we gaan kijken of het allemaal zo treurig afliep met die vice-president... of er, dat er ook wel wat uh, meevalletjes tussen waren. Um, de, er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen over het beroep... en die halen we uh, uiteraard uit films en uit series over het Witte Huis. Bijvoorbeeld de communicerie Wiep, Katie. Ik heb een stukje van gezien. Ja, de afkorting voor vice-president. Even een uh, fragment. We welkom, ja. vice-president Meijer. Baez. Oh, Politics is about people politics is about people i've met some people okay real people and i got to tell you a lot of them are idiots did the president call no no yep. <laughs> De trailer van de, van de comedy-serie VIP, Dus over de vice president. Het gaat over een fictieve vicepresident, Selina Myers en haar staf. En wat wel duidelijk is in die serie um, dat zij als vicepresident maar heel erg weinig contact heeft. Ik vond het ook ongelooflijk seksistisch. Het stukje wat ik gezien heb, maakte ja. haar ook belachelijk als vrouwelijke vicepresident. Dus niet alleen vicepresident, maar ook als vrouw. Ja. Maar goed, dat terzijde. Het is een comedy, hè. <laughs> dus, ja, maar <laughs> toch, hè. Door, uh, uh, maar, wat een grappig, wat je net dus ook hoorde. Iedere keer als zij um, het kantoor binnenloopt, haar kantoor, dan vraagt ze aan haar secretaresse van: dit de president call? En is het antwoord altijd nee, altijd. Ja. Gaat dat echt zo? Dat is een running gag. Nee, dat gaat het niet. Uh, vroeger ging het wel zo overigens. Hè. Uh, Harry Truman, daar is van bekend. Dat was de opvolger van Franklin Roosevelt. Ja. Diezelfde woord waar ik net over had, die is nog voor een vierde termijn gekozen... maar toen was hij al doodziek. Dus binnen twee maanden was hij toen dood in 1945. Het werd Harry Truman president. Een onbekende senator was die uit Missouri. Een man die niemand kende. En die de president zelf ook maar twee keer ontmoet had. En de president had hem ook vergeten te vertellen... dat Amerika ondertussen atoombommen had. En dit is dus dezelfde president die in augustus 1945, een paar maanden later... het besluit moest nemen om de bommen op Hiroshima en Nagasaki te gooien. Yep. Uh, dus het, het ging zo wel, vooral in het verleden, vooral in de 19e eeuw, dan ging die vicepresident vaak gewoon naar huis toe, want er was toch niks te doen in Washington. Uh, maar in de 20e eeuw, en naarmate dat dit eeuw verder vorderde, uh, zien we dat die vicepresident wel een grotere rol krijgt. En dat begint met name bij Jimmy Carter. Ja. 1977. Walter Mondo is dan de vicepresident. En die lunchen iedere week. Walter Mondo krijgt speciale opdrachten. Hij hoeft niet alleen maar naar begrafenissen toe. Van bekende wereldleiders. Want daar sturen ze dan de vicepresident op af. Ja, behalve als het echt een belangrijke begrafenis als is. Als echt belangrijk want dan is gaat de president. Ze maar goed, ja. dan, moet, dan moet dat hele apparaat op gang komen. Met, met die grote auto, weet je wel. Ja. Dus dat is veel makkelijker om de vicepresident op pad te sturen. Uh, maar sindsdien is eigenlijk die president een belangrijke rol gaan spelen. Weer wat minder onder, onder Ronald Reagan. Dat was de oude boer. Bush uh, We kennen Al Gore. Die speelde onder Clinton nou, geen ontzettend belangrijke rol... maar had wel speciale opdrachten. Onder de kleine Bush van 2001 tot 2009... was Dick J. niet de vicepresident. En ik durf wel te zeggen dat Dat was een, dat een die, ander geval natuurlijk. Ja, dat was een halve staatsgreep. Ja. Zo niet een hele staatsgreep. want trok heel eigenlijk, veel macht naar zich toe. Nou ja, hij runde gewoon een beetje de buitenlandse politiek. Ja. En, maar even kort op de bocht. Maar box. daar heeft Biden van gezegd... de meest gevaarlijke vicepresident ooit, hè? Ja, en ik ook. Ja, en jij ook. Wie ja, was, het ook had het niet mij, hoor, was het ook weer? Maar... Was het beiden of Vragen? Even uh, nog een andere fictieve vicepresident. Hey CJ, great to see you. Mr. Vice President. Oh, come on with that title. I think we're back to John now, don't you? How have you been? You look great, just great. Please sit down. I don't want to take up too much of your time. Hey, I'm the only lawyer here who doesn't have any clients yet. So I got all the time in the world. Sit, please. You should take a look at this list. Oh, at the West Wing. West Wing, ja. Ja, die hoort een fragmentje van de vicepresident in de West Wing, John Hoynes, een beetje, een beetje gefrustreerde fans. Um, die vindt ja. inderdaad vooral dat hij de lullige knus, klusjes mag opknappen. Nou ja, daar wordt het cliché bevestigd. Maar het, het kwam natuurlijk... Uh, ze voelen zich gefrustreerd. Omdat het vaak mensen zijn die ook kandidaat waren voor het presidentschap. En dan tweede of derde zijn geworden. Ja, dus je staat... Je, je, je moet daar hand in hand met je opponent Ja, maar je hoeft, het, je hoeft het niet te doen. Nee. Bedoel, Hillary had het ook kunnen doen in 2008. Die had vicepresident van van kunnen worden als, ze, als hij haar gevraagd had. En dan denk ik niet dat ze dat gedaan had. Biden heeft toch ook heel lang getwijfeld. Die was al 100.000 jaar senator voor Delaware. Ja. Had, een, had een prima baan. Maar hij heeft in 1988 wilde hij ook al president worden hoor. En toen is hij vrij snel onderuit gegaan. En deze keer had hij ook geen schijnverkans. En hij was al 32 jaar senator. Nou, dan is het toch wel leuk om je carrière af te ronden als vicepresident. En je weet er maar nooit wat er met de president gebeurt. Dus voor Biden is dat een leuke laatste Maar is dat, is dat serieus een overweging van vicepresidenten? Je weet maar nooit wat er gebeurt. En als het, ja, het de... bekendste voorbeeld. Het is dus net beschreven door de biograaf van Lyndon Johnson. Die werd president in 1963. Toen John F. Kennedy werd vermoord. Hij uh, werd vicepresident in 1961. En hij was voor die tijd uh, de, de baas van de Senaat. Een democratische meerderheid. Ontzettend machtig persoon. En Johnson die dacht: van ja, god, als nou als Kennedy president wordt... democratisch president, dan ja. heb ik weinig macht meer in de senaat. Kan ik beter in het Witte Huis zitten? Want de kans had hij laten uitrekenen door zijn assistenten: de kans dat een president <laughs> dood neervalt, is toch mooi 25 procent. En dat had hij goed gezien. Ja, het klinkt heel cru, maar ja. hè, op 22 november 1963 werd Lyndon Johnson uh, president. Van de ene op de andere minuut, de ene minuut had hij geen macht, ni totaal niets. En een minuut later was hij de machtigste man van de wereld. Terwijl ik las over hem dat hij uh, onder Kennedy liep... liep hij was... bloed zag gereinigd door het Witte Huis. Ja, van uh, um... van ik, ik doe hier niks en dit is, wat is dit? Nou, ja, ja. En dat, maar daar zat de persoonlijke vetus achter. Want het was heel dom van de Kennedys. Want Johnson was juist heel goed in die contacten met de congres. Hij was uiteindelijk zes jaar leider van de Senaat geweest. Dus hij, hij dacht van, nou, die Kennedys zullen mij wel gebruiken... om net zoals Joe Biden klusjes op te knappen. Ja, ik ken het politieke spel, ik weet hoe het werkt. En ja. hij, werd, en, en en hij werd helemaal niet En werd helemaal niet gebruikt. Nee, die Kennedys die je... Die, die dachten dat het regelen onder elkaar wel. Dus dat was bloed en haat en nijt daar. Dat wordt heel mooi in die biografie beschreven van Robert Carroll. Die is ja. net uit. Uh, dus Johnson, die, die re nou ja, rekende erop. Uh, die hield er rekening mee dat er wat kon <lacht> gebeuren. Nou, als je gaat, teruggaat in de is iedere Sinds 1840 is iedere twintig jaar een president dood gegaan. Het zij vermoord. Het zij uh, gewoon dood gegaan. Ja. 1860 Lincoln, 1880 uh, Garfield, acht, 2000, uh, uh, 1900 McKinley. Nou, Ga maar door. Uh, dus je kunt het wel een beetje uitrekenen van als je vicepresident bent. Dan wordt het weer eens tijd. Ja. Niet zeggen. Maar, maar goed, um, uh, uh, Biden op dit moment heeft in de beginnen nog wel gezegd... ik wil zelf ook president worden. Ja, maar um, nou niet meer, hij is veel te oud. Nee, en dan niet als Obama doodgaat, maar gewoon... Uh, daar nog... hoopt niemand natuurlijk nee. op, en Biden ook Maar loopt. hij gaat straks ook niet meer, dan is hij 74 nee, nee, straks, nee, straks nee. te oud. Nee, die, die mensen zijn te oud. Hillary en, en Biden zijn te oud om nog kandidaten te zijn. Um, je zei net van, ja, dus natuurlijk soms uh, loopt het niet lekker tussen Johnson en, uh, en Kennedy. Liep dat helemaal niet lekker tussen die twee, tot mm -hmm. in één keer daar in zijn eentje. Je zat, El Gore um, was natuurlijk naar Clinton, deed een gooi naar het presidentschap. Maar heeft dat een beetje verkeerd ingeschat? Ja, een beetje, je, kijk je. had Clinton nodig en heeft hij niet handig aangepakt? Gore is acht jaar vicepresident geweest en wilde zelf president worden, opvolger van Clinton. Gebruik maken van het succes van Clinton, maar tegelijkertijd afstand nemen van Clinton. Want die zat toen met het Monika Lewinsky-schandaal. En Gore wilde ook eigenlijk op eigen kracht president worden. Ja, dat was niet zo slim, want Clinton is een heel goede campagnevoerder. En Gore moest het allemaal zelf doen. En we weten dat hij net op een nippertje in Florida... met 537 stemmen heeft verloren. Dus dat was, uh, uh, uh, was niet zo slim dan Gore. Dat was niet zo slim. Toen kwam hij 20 kilo aan en toen ging hij zich in één keer inzetten voor het milieu. Scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. <laughs> Kijk, op, op een gegeven moment kun je er grapjes over maken. I used to be the, the next, next president. president uh, ja, want uh, ze, je weet nog, hè, ze dachten eerst dat Bush president was... en toen dachten ze dat Gore president zou zijn. Toen zijn ze een keer gaan hertellen en met dit en met dat. Ja. Dus hij kan zeggen van... Nee, I used to be the next president. En <laughs> dat duurde maar even. Uh, even over wat, wat huidige... Uh, huidige, wat ex vicepresident op dit moment doen. Nou, van El Gore weten we dat hij net voor hoeveel miljard ook alweer... Hij heeft zijn, zijn, zijn, tentje, nou, zijn, niet, zijn tentje, niet zoveel verkocht. miljard, want zoveel is niet waard. Het is een televisiestation wat hij verkocht heeft aan Al Jazeera, Al -Jazeera ik, ja. Want die willen voet aan de grond krijgen in Amerika. Nou, hij heeft een aardig sommetje binnengeslepen. Nou, hij is behoorlijk rijk geworden. De, heeft hij heeft die 20 kilo weer kwijtgeraakt. Hij is ook zijn vrouw kwijtgeraakt in de tussentijd. Dus hij leeft er goed van. Uh, Dick Cheney, de man die bijna eigenlijk de macht had in de, in de regering Bush... Die had al geen hart, maar die heeft nu een, een harttransplantatie ondergaan. Dus nu heeft hij een echt hart gekregen. Die, die grappers zijn veel gemaakt, hè, geloof ik. Ja, en, uh... en hij staat nou een beetje aan de kant te roepen. Dus een van de, een van de, het, is, het is gebruikelijk dat je je opvolgers niet voor de voeten loopt. En dat je niet dingen vertelt over uh, de regering Obama als ex-lid van de regering Bush. Nou, daar houdt Cheney zich niet aan. Want die geeft gevraagd Obama voortdurend advies? Nou, niet advies. Die vertelt wat Obama allemaal fout doet. Ja. Maar dat is typisch, typisch Cheney. Maar goed, uh, we hebben in Amerika gehad. Uh, de, de vice president van uh, van, Walt, van uh, Jimmy Carter, Walter Mondale, die is ambassadeur geweest in, uh, in Japan. Dan Quill hebben we nooit meer iets van gehoord. Die is verdwenen in een groot zwart kat. Dat komt misschien wel door. Wat was er nou over Dan Quail? Dat was de, net de grap dat hij potato verkeerd spelde. Maar ja. daar werden heel veel grappen over gemaakt. Hij maakt ook heel veel blunders. Hij, hij had gewoon niet het gewicht om die positie te... Wat laten we wel wijzen, je doet net of zo'n vicepresident een beetje erbij hangt. Maar het is, samen met de president is het de enige persoon in Amerika die door alle mensen gekozen is. Er zijn maar twee mensen waar alle mensen op stemmen. En ja, of je, ze spelen tweede viool, maar je zit wel in de top twee. Maar er wordt wel gezegd, of tenminste in ieder geval... in de, in de geschiedenis werd gezegd, dit, dit is, je, politie, je eigen politieke carrière is daarna kapot. Ja, dus er is vergeten. een mooie anekdote van een vice-president onder, onder uh, Wilson, in 19, 1913. Thomas, uh, Thomas Marshall, die zei van... Uh, ken je het verhaal van, er uh, waren twee broers... De ene ging naar zee en de andere werd vicepresident. Uh, en van die vice hebben we nooit bericht gehoord. Ja, meestal denk je van mensen die naar ja, zee gaan... die ja, verdwijnen ja. zonder teken van leven. Ja. Maar goed, tegenwoordig uh, zijn die vicepresidenten meestal proberen ze zelf dan na-president te worden. Mondel heeft dat geprobeerd. Uh, George de oude Bush heeft dat geprobeerd. Uh, Gore heeft het geprobeerd. Uh, en wie is het allemaal gelukt? Bush is het gelukt? Oude, oude na, na, Bush is het gelukt? Nou, Gore was het bijna gelukt. Uh, nou. Een maandje ongeveer. <laughs> Uh, maar ja, het is niet altijd makkelijk om, om, een, om een succesvol president op te volgen. Dus je kunt eigenlijk maar beter wachten tot hij dood neervalt. Is het nou een hondenbaan? Even, even heel zwart-wit? Nee. Nee. nee. Jij en ik zou hem best willen hebben. Nou, hard werken. Nee, nou, kijk, je hebt macht, je hebt invloed, je hebt een mooi huis in, in Washington. Dus het is een soort uh, een groot landhuis, wat eigenlijk leuker is om te wonen dan het witte huis. En daar woont de vicepresident. president en je mag af en toe naar een begrafenis toe. <laughs> nee, het is geen slechte baan. Uh, maar als je echt politieke macht wil hebben... Ja, dan kun je misschien toch maar beter de leider van de Senaat zijn... of speaker of echt president. En Biden doet het goed. Biden doet het behoorlijk goed. Ja, hij heeft, uh, hij heeft zijn, zijn ego weggestopt. Hij maakt af en toe een blundertje, maar dat hoort bij Biden. Het is gewoon sympathiek. En nu met de aanscherpen van, van, van de wapenwetgeving? Die wapenwetgeving, ja. Heeft hij uh, mooi terrein verkend? Hij heeft, uh, heeft met de lobby gepraat. Uh, en hij heeft gewoon gezegd wat er moet gebeuren. En uh, Obama zegt: uh, Dankjewel, Joe. Fijn dat je dat voor mij gedaan hebt. En dan zien we met zijn mega American smile. Zo so is dat. En ze leren, Jackie. Ja. Trots dat hij wat bereikt heeft. Zekers het verhaal over de vicepresident en dan nu Jannen Straap You've been looking down looking down on yourself Nothing is profound Staring holes in the ground you Gotta go a ha gotta go aha Let a little air in, Let it in let it in cross the wire make a little room a little higher stop telling yourself that all the things you want to do have been done by someone else. ze in Room 11 en nu is ze lekker solo. En ik vind haar leuk. Janne Schera, light up. Zeg Frans, leuk natuurlijk dat nieuws over hè, de wapenwetgeving. Maar waar wij vanochtend allemaal het over hadden. Nee, ik weet dat jij er niet leuk Waar hadden we vindt, het vanochtend allemaal over? Rafael en Sylvie. Oh, zie. Nee, goed. Um, dat uh, hadden wij natuurlijk op de redactie ook even. Oh, ze zijn weer bij elkaar. Jeetje, jeetje. Nou, toen was het ik toch weer niet een zo. Ik heb maar één reactie. Who cares? Who cares? Nou. Toch even kort, want hè, het, het ging er vandaag over. Toen bleek het allemaal weer volstrekt de onzin te zijn. Rianne Meijer, goedenavond. Hoi. Van Showbisite, Glamorama. Um, nou ja, en nu is het allemaal onzin, hè? Ja, dat is niet heel onverwacht natuurlijk. Nee, het Duitse, bl het Duitse blad Gala die kwam er mee en die had ook Sylvie gesproken. En die zei, ik ben heel erg gelukkig. Maar wat blijkt, Gala heeft het volstrekt van begin tot einde verzonnen. Nou, niet helemaal. Denk ik nu. Hmm? Uh, want wat, als je de verklaring goed leest, zeggen ze, zij... Sylvie heeft geen interview aan Gala gegeven. Uh, maar wat er in ieder geval vanavond in Boulevard werd beweerd... is dat ze de hoofdredacteur van Gala wel informeel gisteren op een feestje heeft gesproken. En die hoofdredacteur blijft er ook bij dat zij dat gezegd heeft. Dat ze het weer wil gaan proberen. Aha, maar het was off the record... Uh, ja, en het zal vast ook enorm zijn aangedikt en het lijkt me sowieso heel gek dat, dat Sylvie uh, tegen de hoofdredacteur van een rollenblad zou zeggen, joh, uh, <laughs> ja. Duits even het hand goed. Ik ga het weer proberen met Rafael. Ja. Maar echt een hele stennige ontkenning uh, is oh. het nou ook nu niet. Maar nu, voor nu uh, zijn ze gewoon Ach. niet bij elkaar. We kunnen weer weken vooruit, hoor ik al. Ja, ja dat is een beetje jammer daaraan. Dat, dat, uh... dat vind jij helemaal ah. niet jammer. Jij <lacht> werkt voor de show bij zuid dit Ja, maar zelfs onze lezers beginnen Silvia en Rafa al inmiddels wel een beetje zat te worden. Oké. Okay. Nou, dan. Bedoel. Zo. Da ja. hey, er is mij... nog hoop. Naast mij zit er <lacht> nog één. Goed, het is al, dus allemaal onduidelijk, maar ze heeft er wel. Iets over gezegd. Uh, dit uh, gaat vervolgd worden. Rianne Meijer, dankjewel. Graag gedaan. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Rest mij niets meer dan uh, het laatste woord van de uitzending te geven aan de vrienden van de show. Vandaag als eerste GroenLinkse Jesse Klaver, die heeft inspiratie opgedaan. Goedenavond Willemijn. Ik kom net van de ambassade van Finland. En daar sprak ik met Pasi Saalberg, de onderwijsschool van Finland. En nu was hij in Nederland om zijn boek te presenteren. Finnish lessons. Heb ik altijd over het Finse onderwijsstem. En een van de mooiste dingen die erin staat, is dat Finland, ze zijn eigenlijk de beste van de wereld, de beste zijn geworden zonder dat ze dat als doelstelling hadden. En hier in Nederland zijn we altijd maar bezig met dat we in de top 5 van kenniseconomieën willen. En daar zeggen ze heel simpel: wij willen het beste onderwijs voor onze leerlingen. Dat is waar ik het komende jaar waar we weer voor ga inzetten. En dan man Floris van Bommel, die heeft een hele leuke job zou je denken, maar hij mist toch iets. Hey Willemijn, we presenteren deze week onze nieuwe wintercollectie op de Brennen Butterbeurs in Berlijn. En het proces om zo'n collectie te maken, dat zijn eigenlijk een heel hoop knutselmiddagen achter elkaar. Net als Kroeger op de lage school. Alleen dan net iets minder leuk, omdat mijn creaties nou niet meer geshoot worden op de vensterbank van mijn moeders keuken. Soederman, Floris van Bommel was dat. Dit was hem weer, BNN Today voor vandaag. Uh, ga even naar Facebook, facebook.com slash BNN Today. En dan kan je ons liken. Heb jij dat al gedaan, Frans Verhagen? Uh, nee, ik gebruik geen social media. Sorry. Nee, helemaal hoor. niks. Je nee. oh. zat net aan die groenteman te denken. Dat is een veel leuker bak vak dan vicepresident. <laughs> ja, Met een paar uur knutselen en vreubelen. En je zet wat dingen in elkaar. En je gaat naar de beurs in Berlijn. Ja. Hartstikke leuk. En klaar is klaar. Ja. Nou, misschien een tweede carrière. Um, dit was hem weer. Leuk dat je er was. Lang geleden, Amerika kenner en journalist Frans Verhagen was hier zometeen langs de lijn met de onvolpreis Robert Meder. Heel veel plezier met hem. Wij zijn er morgen weer, en dan overmorgen met de vrijdagshow. En het wordt weer mooi. En dan gaan we het uiteraard ook over Lance Armstrong hebben. Tot morgen. En Sylvie. Misschien. Feest op radio 1.